12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Nieuwe revue is een van de bladen die op de zwarte lijst staan bij uitgever Sanoma. Hoofdredacteur Erik Nomen reageert zometeen. In het mediaforum Tjeu en Art Royakkers. Nu het NOS Journaal. Dorold Megens. Goedemiddag. Uitgeverij Sanoma reorganiseert inderdaad. Er verdwijnen tientallen bladen en 500 banen. In Den Bosch heeft de politie vanochtend een woonwagenkampje ontruimd en Syrië heeft alle installaties voor chemische wapens vernietigd. In het zuidoosten en oosten van het land zon. Op andere plaatsen meer bewolking. Vanuit het noordwesten gaat het vanmiddag en vanavond even regenen. Limburg blijft lang droog. Langs de noordwestkust waait de wind hard. In het binnenland is de wind matig. En het wordt 13 graden vandaag. Morgen overal bij weer wat zon. En in het weekend blijft het wisselvallig. Bladenuitgever Sanoma heeft vanochtend aangekondigd... dat 500 van de 1600 banen verdwijnen. En van de 32 titels is de toekomst onzeker. Het bedrijf zet vooral in op 17 kroonjuwelen. Dat legt directielid Henk Scheenstra... lid van de directie van Sanoma uit aan verslaggever Jeroen Schutteijzer. Sanoma wil niet door met bijvoorbeeld nieuwe revue Panorama Playboy. Maar ik heb begrepen dat er wel degelijk groot interesse is van anderen. Dat klopt. Dus uh, er is de afgelopen periode al best gespeculeerd... over de, de keuzes die we zouden maken. En dat heeft er geleid dat een aantal partijen zich gemeld heeft. Want die bladen maken nog wel winst. Die bladen maken winst. En u wilde toch niet mee door? Nee, we hebben gekeken naar een aantal criteria... op basis waarvan wij keuzes hebben gemaakt. Dat is het lange termijn winstpotentieel. Zijn we een marktleider in een segment? En wat is het digitale potentieel? En in de optelsom van die criteria... hebben wij keuzes gemaakt voor de 17 focusmerken. En met die 17 gaat u veel uh, geld maken? Exact, dat doen we nu ook al. En daar gaan we mee door. En daar willen we ook verder in investeren. 500 banen worden er geschrapt... Uh... Veel mensen viel dat erg tegen. Nou, geschapt. Eh, ik hoop dus dat er een aantal mensen... die op de titels werken die we gaan verkopen... dat die hun werk kunnen behouden, maar dan met een nieuwe werkgever. Dus dat is wel belangrijk om dat te zeggen. Maar dat neemt niet weg dat we ook bij de titels die hier blijven... moeten we handiger en efficiënter gaan werken. Maar dit was hoger dan werd verwacht, dat ben ik met u eens. Ik heb met een aantal medewerkers gesproken... en je hoort toch wel een beetje van... ja, Sanoma heeft de laatste jaren te weinig geïnvesteerd. De omslag naar online misschien te laat gemaakt... Dat ben ik helemaal niet met die mensen eens. Wij zijn het leidende digitale bedrijf in Nederland. Met sterke merken als nu.nl, startpagina, kieskeurig. Dus wij hebben helemaal niet de slag gemist. En op het, uh, op het gebied van digitalisering van magazines... hebben we ook enorme stappen gezet. Ik heb gisteren wat grafieken gezien. Hè? En dan zie je dat van sommige bladen de oplage al daalt vanaf 2000, 2001. Dus dat heeft niks met de crisis te maken. Dat klopt, dat is een structurele daling van de tijdschriften. En dat heeft te maken met een ander consumentengedrag. En uh, vier jaar geleden was er nog geen iPad. Dus uh, de, er gaat steeds meer van de media gebruik gaat via schermen. Televisie, uh, uh, mobiel, tablet. Ja, 90% kijkt al via het scherm. Exact. Het is een hopeloze zaak, die tijdschriften. Nee, het is geen hopeloze zaak. Want uiteindelijk kun je ook je merken ook op andere platformen brengen. Een mooi voorbeeld is natuurlijk Libelle. Dat heeft al een event, Li uh, Libelle Zomerweek, waar we ook geld mee verdienen. Maar om die digitale transformatie uh, door te maken... dat we denken dat we dat beter kunnen doen... door ons te focussen op de 17 sterkste merken. Nog meer media nieuws. Hive stopt in december als vriendenplatform. De site gaat zich toeleggen op online gamen, spelletjes. Hives had op zijn hoogtepunt, eind 2009 was dat, zo'n 8 miljoen gebruikers. In 2010 kocht de Telegraaf Mediagroep de website voor 44 miljoen euro. Maar dat bleek dus een miskoop. Onze internetdeskundige Rachid Finch daarover. Ja, de concurrentie van Facebook is er blijkbaar toch een beetje fataal geworden. Je zag al steeds meer mensen verhuizen de afgelopen jaren al naar Facebook. En op huis bleven eigenlijk alleen maar de tieners over. En zelfs dat nam ook nog af. Um, dus uh, het, het was al een beetje een zinkend schip toen Hives overging naar de Telegraaf. En nu nemen ze er definitief afscheid van als sociaal medium. Maar je kunt er dus nog wel gamen. Spelletjes doen. Straks in lunch meer over de veranderingen bij Hives. Vanochtend is een woonwagenkamp in Den Bosch ontruimd. Alle aanwezige mensen daar zijn meegenomen. Politie en het leger doen er onderzoek. Er is een verdenking van Witwassen tegen de bewoners van dat kamp. Dion Luiten van de politie. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat onderzoek op dat kamp aan de Deutelse straat in Den Bosch... is dat al afgerond? Nee, absoluut niet. Daar zijn wij nog wel een aantal uren zeker mee bezig. Ja, waar bent u nou op zoek? Ja, wij zoeken eigenlijk alles wat de verdenking van Witwassen uh, kan ondersteunen. Daarbij hebben wij een actie samen met onze overheidspartners, de gemeente, de Belasting enzovoort. En die zoeken ook naar aanwijzingen ja. in onderzoeken die zij hebben lopen. En onder ook het leger? Ook het leger helpt mee, begrijp ik. Ja, klopt. Wij hebben assistentie van een legereinheid die gespecialiseerd is in het zoeken naar onder andere verborgen ruimte en dergelijke. En uh, daar profiteren wij uh, van. Ja, nou bent u uh, bezig met dat onderzoek nog niet afgerond... maar heeft u al wat gevonden? Nou goed, het is nog te vroeg om over resultaten te praten. Dat uh, heeft allemaal veel meer tijd nodig dan uh, mensen soms uh, vermoeden. Dus daar uh, is het echt nog te vroeg voor. Oké. Okay. Nou zijn vanochtend uh, wel die mensen uh, van tien, tien wagens zijn daar op dat kampje, hè? Ja, ongeveer tien. Ja, en, en de mensen daar die daar wonen, die zijn meegenomen met bussen naar het, uh, naar het politiebureau of zo? In ieder geval zijn uh, alle mensen die, uh, die van, vanochtend op dit centrum aanwezig waren, die zijn inderdaad uh, weggevoerd met, uh, met bussen. Hoeveel zijn dat er? Uh, uh, het exacte aantal weet ik niet. Nee. Dat zijn uh, een, een aantal mensen geweest, in ieder geval iedereen die hier aanwezig was. Ja. Uh, daarbij zijn uh, mensen die zijn aangehouden als verdacht uh, van witwassen. Uh, van en uh, nou ja, daar zijn we nu uh, doende mee om, uh, om verder onderzoek te doen. Tien, het gaat om tientallen mensen die meegenomen zijn, begrijp ik. Het zijn meerdere mensen in ieder geval. Het is een behoorlijke groep. Uh, nogmaals, het exacte aantal is mij ja. op dit moment niet bekend. En klopt het dat daar ook kinderen bij zijn, dat die ook zijn meegenomen? Uh, iedereen die hier aanwezig was. Dus als daar kinderen zijn geweest, dan zijn die ook meegenomen, dat klopt. Ja. Ja. En, en, en waar die naartoe zijn? Die zijn uh, uh, ondergebracht uh, bij familiebekenden of uh, op andere manieren. In ieder geval daar is goed voor gezorgd. Ik hey, dank u voor deze informatie. Die Luijten van de politie in Den Bosch. Dit is het NOS-journaal met meegens. Europa moet de onvrede over de afluisterpraktijken van de Verenigde Staten niet koppelen aan de onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag met Amerika. Dat heeft premier Rutte gezegd in de Tweede Kamer. Hij reageert daarmee op geluiden uit Duitsland en Frankrijk, waar stemmen opgaan om de gesprekken op te schorten. Volgens Rutte is het vrijhandelsverdrag te belangrijk voor Nederland. Ik zou daar toch heel voorzichtig mee willen zijn... om een inhoudelijke koppeling te maken tussen de TTIP-onderhandelingen... over het vrijhandelsverdrag met Amerika en deze kwestie. Ik zou die echt willen loskoppelen. Uh, dan gaan we dossiers uh, verbinden, uh, waarbij uh, wellicht ook een aantal mensen in Amerika... die toch al niet zoveel zagen in dat hele dossier van TTIP de kans biedt... om daar alleen maar verder in te vertragen. Dat zou zeer tegen het Nederlands belang zijn. En Rutte herhaalde dat het afluisteren door de NSA... van onder meer de Duitse bondskanselier Merkel totaal onaanvaardbaar is... CDA en D66 willen dat Nederland een antispionagecontract sluit met de Amerikanen. Rutte sluit dat niet uit, maar hij wil eerst afwachten... wat de gesprekken van Duitsland en Frankrijk met de Verenigde Staten daarover opleveren. Voor achterstallig onderhoud van schoolgebouwen zijn miljarden euro's nodig. Dat blijkt uit een onderzoek onder 1100 schoolleiders. Het onderzoek is gedaan in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Marcel Bril vroeg staatssecretaris Dekker om een reactie. Hoe kijkt u aan tegen de cijfers aangaande de staat van de scholen... Laat ik beginnen om te zeggen dat het heel belangrijk is dat uh, onderwijshuisvesting goed op orde is. Hè? Leraren en schoolleiders moeten gewoon in een uh, gebouw kunnen werken waar het dak niet lekt. En leerlingen hebben ook gewoon recht op een goede ruimte om uh, ja, te werken aan datgene wat we belangrijk vinden. Taal, rekenen, heel veel andere dingen waar school voor is. Dus dat moet gewoon goed op orde zijn. En ik zie nu ook dat uh, gemeentes dat wisselend aanpakken Er zijn gemeentes die dit heel goed doen. Er zijn ook gemeentes die het minder goed doen. En jaarlijks blijft er heel veel geld op de plank liggen. Waarvan ik in ieder geval gezegd heb, ja, dat gaan we gewoon terughalen. Want dat moet echt het onderwijs in. Terughalen, hoe bedoelt u dat? Wat gaat u concreet doen? Nou, wij zien dat geld dat bedoeld is voor onderwijshuisvesting. Wat wij jaarlijks aan de gemeente geven. Niet voor onderwijshuisvesting wordt uitgegeven. Ja, en ik vind dat echt niet langer kunnen. Dat geld haal ik terug en dat geef ik direct aan de school. Dus zij kunnen um, vanaf over een paar maanden gaan knutselen aan hun school als het nodig is. Nou, we gaan een paar dingen doen. Dat geld gaat uh, naar de scholen in 2015. En, maar het ontslaat natuurlijk uh, gemeentes niet om in de tussentijd ervoor te zorgen dat de onderwijshuisvesting goed is. Dat is ook een wettelijke plicht. Dus ik roep ook wethouders van onderwijs, maar ook vooral gemeenteraden op om hier heel kritisch op te zijn. Kijk hoe het staat met de schoolgebouwen in je gemeente... En als het onvoldoende is, spreek ook daar het college van burgemeester en wethouders echt streng op aan. Nu komt u ook regelmatig op scholen, heb ik zo een vermoeden. Wat ziet u daar dan, als het gaat om achterstallig onderhoud? Ja, het, het is heel wisselend. Ik kom op scholen, die staan er prachtig bij. Uh, scholen die soms helemaal nieuw zijn. Het uh, modernste van het modernste. Maar daar gaat het hier niet over. Soms wat oudere scholen die goed zijn onderhouden. Ik kom inderdaad af en toe ook op een school waarvan ik denk... ja, god, dat kan wel wat beter. Daar hangen de, de dakplaten bij wijze van spreken, de plafondplaten er los bij. Uh, en dan vind ik echt dat gemeentes daar wat aan, uh, aan moeten doen. Syrië heeft op tijd al zijn installaties voor het maken van chemische wapens vernietigd, zegt de OPCW, dat is de organisatie in Den Haag die toeziet op naleving van het verbod op chemische wapens. De deadline is morgen 1 november. Nieuwsuurverslaggever Jan Eikelboom hier aan tafel in de studio. Jan, van tevoren is gezegd dat is niet te doen voor de inspecteurs... maar dat blijkt dus mee te vallen. Het is wel gelukt. Ja, het is allemaal keurig binnen het tijdschema. Morgen liep de deadline af. Vandaag zijn de productiefaciliteiten vernietigd. Dat is keurig binnen de tijd, maar de grote uitdaging gaat natuurlijk nog komen... en dan hebben we het over de vernietiging van de chemische wapens zelf. Naar schatting duizend ton aan chemische wapens, verspreid over 23 locaties. 21 locaties hebben de inspecteurs inmiddels bezocht. Twee hebben ze nog niet kunnen bekijken... omdat het te gevaarlijk is vanwege die burgeroorlog om daar te komen. Ja, en die voorraden, die moeten nog vernietigd gaan worden. En daarvan zeggen de experts dat dat echt nog een enorme klus gaat worden... willen ze dat op tijd halverwege volgend jaar voor elkaar gaan krijgen. Waarom werkt Syrië zo goed mee? Syrië, het is voor Syrië een beetje een win-win situatie, dat hele chemische wapensverhaal. Om te beginnen hebben ze hiermee een Amerikaanse aanval weten af te wenden. Maar bovendien krijgen ze, kunnen ze hier ontzettend goede sier mee maken, internationaal. Iedereen heeft het nu nog over, Syrië werkt goed mee met die, met die chemische wapeninspecteurs. Syrië doet zijn best over dat andere verhaal, die burgeroorlog... het uitmoorden van de burgers, daar hoor je helemaal niemand meer over. Dat is een beetje naar de achtergrond geschoven. Dat is helemaal geschoven. naar de achtergrond geschoven op dit moment. Ja. Dus voor Syrië is dit zowel op het gebied van geen Amerikaanse aanval... als op het gebied van de diplomatie, een enorm succes. En je moet ook niet vergeten... Syrië heeft die chemische wapens ook eigenlijk helemaal niet nodig... in die burgeroorlog, want ze hebben wel voldoende conventionele wapens. Ik heb zelf in Aleppo gezien wat het effect is van een skutaanval aanval op, op de burgerbevolking. Ja, Daarmee kunnen ze net zoveel schade aanrichten... en die strijd net zo hard voeren als met die chemische wapens. Dus ja. ze kunnen ook prima zonder. Volgende stap, die wapens moeten vernietigd worden. Dat wordt nog een hele opgave. Maar wat is nu binnen nu en een paar maanden de volgende stap? Ja, de volgende stap zou moeten zijn een vredesconferentie in Genève... eind november... De vraag is of die doorgaat. Sterker nog, de kans is heel erg klein dat die doorgaat. Op dit moment is de VN-gezant Lakta Brahimi in Syrië... om met de autoriteiten daar te praten... het regime over te halen aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. Dat zou misschien nog wel lukken. Maar aan de andere kant zitten de opstandelingen. en Die zijn ongelooflijk verdeeld. Die zijn het onderling al niet eens. Je zou bijna zeggen... er zou eerst een vredesconferentie van de rebellen onderling moeten komen. En dan zouden die eens aan de tafel kunnen gaan zitten met, met Assad. En op dit moment willen de rebellen ook überhaupt nog niet praten. Want, zeggen ze wij willen pas aan de onderhandelingstafel als Assad vertrekt en dat is voor het regime onacceptabel. Dat gaat nog een stuk lastiger worden dan het ontmantelen van die installaties. Ja. Als ik jou zo Jan Eikelboom, dank je wel. Bouke Mollema en Marianne Vos zijn de belangrijkste genomineerden voor de prijs van de beste wielrenner en wielrenster van het jaar. Mollema eindigde als zesde in de Tour de France en won een etappe in de Ronde van Spanje. Bij de mannen zijn ook Pieter Wening en baanwielrenner Matthijs Bugli genomineerd. Marianne Vos werd dit jaar wereldkampioen op de weg en bij het veldrijden... en zij heeft concurrentie van Ellen van Dijk, de wereldkampioen, tijdrijden. Prijzen worden 25 november uitgereikt en dat gebeurt in Den Bosch. Het vrouwenvoetbalteam van FC Utrecht is volgend seizoen niet meer actief op het hoogste niveau. De stichting Vrouwenvoetbal Utrecht heeft faillissement aangevraagd... en dat komt vooral door het uitblijven van een grote sponsordeal... Het is de bedoeling dat de vrouwen van FC Utrecht nog wel het huidige seizoen afmaken. We hebben verkeersinformatie. John Bakker, goedemiddag. Goedemiddag. We vielen na een ongeluk op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Bij de tunnel drie kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Dankjewel, John. Nog één keer de hoofdpunten uit dit bullet. De uitgeverij Sanoma reorganiseert. Er verdwijnen tientallen bladen en 500 banen. In Den Bosch heeft de politie vanochtend een woonwagenkampje ontruimd. En er wordt nog altijd onderzoek gedaan daar. En Syrië heeft alle installaties voor chemische wapens vernietigd. Exact 14 over 12. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Jurgen van den Berg zo meteen met lunch.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 Ze worden gedreven door schoonheidsidealen of doen het uit angst voor discriminatie. Blank is beter. In Zemla. Vanavond 10 over 9 bij de Fara op Nederland 2. Is het it nou IT-staving of IP-staving? Beide goed. IT voor IT'ers en voor andere professionals is er nu IP. En jij bent Wessel van Halve, directeur Stafinggroep. IP Staffing! Goodthinking. IP-staving.nl.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 Goedemiddag allemaal. Het sociale netwerk Hives verdwijnt. De oprichter ooit, Raymond Spanje, die twitterde zojuist... wat was het mooi, hè, mensen? Mediawatcher Marianne Zwageman, die zag het al veel langer aankomen... dat het niet goed ging met Hives. In het mediaforum Tjeu van het Financieel Dagblad... en awardwinning winning Afro presentator Art Royakkers. Hoe hebben zij gekeken naar het emotionele gesprek in de wereld draait door met oud-voetballer Fernando Riksen? Hij weet sinds kort dat hij de spierziekte ALS heeft. Nou, ja, dat goed dat, dat je hier dan bent, jongen. Wat ben je dan een held... Ben je dan stoer dat je dat niet af hebt gezegd? Ja. Gaan we nog over het boek praten? Mm, een beetje. Ja? ja? In de Nationale Nieuwsquiz. Zometeen Theresa Steenman. Die komt uit Leiden en wilt u ook een keer meedoen aan die quiz. Mail dan uw naam en telefoonnummer naar Nationale Nieuwsquiz@ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Na weken van geruchten is er eindelijk duidelijkheid gekomen. Uitgeverij Sanoma heeft vanmorgen vroeg aan het personeel dus verteld... dat er 500 banen verloren zullen gaan. 17 titels worden belangrijk gemaakt. Dat zijn de focus-titels in de management speak van Sanoma. En voor 32 titels komt de zogeheten strategische heroriëntatie. Wat een eufemisme is voor verkoop of opheffing. Een van de bladen die strategisch geheroriënteerd wordt is Nieuwe Revue. De hoofdredacteur daarvan is nu aan de telefoon Erik Nomen. Erik, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Strategische heroriëntatie, wat betekent dat? Ja, dat kan van alles betekenen. Als ik, uh, ik, ik, ik heb ook nog eens een keer de gedachte dat ik iemand zijn neus uh, strategisch zou willen heroriënteren. <lacht> maar maar uh, feitelijk betekent het bij Sanama dat er drie opties zijn. Ofwel uh, een blad wordt opgeheven. Nou, in ieder geval in 2014 gaat geen enkele titel opgegeven worden, is ons beloofd. Dus dat is uh, voor heel veel titels die misschien niet zo goed verkoopbaar zijn een geruststellende gedachte. Of het wordt dus, uh, redacties worden samengevoegd. Nou, dat schijnt vooral te spelen bij de woonbladen. En dan is er nog de derde optie, uh, verkoop. En uh, ja, ik, ik, ik verwacht eigenlijk dat bijvoorbeeld een titel als Nieuwe Revue, maar ook de Pano, keurige ja, goedkoop te maken titels die ook nog winst te maken, dat wij uh, zonder problemen een koper gaan vinden de komende 40 maanden. Maar is bijvoorbeeld een, een fusie tussen jullie en Panorama, is toch nog niet zo gek gedacht? Nou, het is niet eens zo gek gedacht, want het zijn natuurlijk allebei brede mannentitels. Maar er staat tegenover dat er natuurlijk heel veel verkopen los. En in pakket. En op het moment dat je er één titel van zou maken. dan verkoop je dus waarschijnlijk gewoon veel en veel minder. En daarnaast is het ook een veel minder goed verhaal naar adverteerders toe. En laten we eerlijk zijn, we zitten tegenwoordig toch in een keiharde euro-economie. waar we niet onderuit kunnen. Ja. Dus uh, nee, dat, dat zie ik niet gebeuren. Maar er zijn er al wel heel veel partijen geweest. Zijn die hebben aangeklopt en gezegd. van Nou, we willen een titel als nieuwe revue. Uh, heel graag hebben. We staan bovenaan de verlanglijstjes. Dus, Wat voor partijen ja, zijn dat dan? Ja, dat, dat kan van alles zijn. Hè. Kijk. Uh, er zijn een aantal partijen die gewoon groot belang hebben bij papieren tijdschriften. Dat, dat kunnen papierboeren zijn, dat kunnen drukkerijen zijn, dat kan een distributeursbetapres zijn, Audax. Uh, er zijn genoeg partijen. Er zijn natuurlijk ook ongetwijfeld een stel uh, durfkapitalisten die denken: van nou, misschien kan ik er heel snel heel veel geld mee verdienen. Nou, dat verwacht ik niet. Maar er zijn gewoon serieuze partijen. Uh, andere hmm. uitgeverijen die zo'n titel als de onze best ja. graag zouden willen hebben. Even, want de oplage die is behoorlijk teruggelopen de laatste jaren. Maar jullie maken geen verlies bijvoorbeeld bij een Nieuwe Revue. Heb je dat de directie nog wel even voorgehouden? Ja, dat weten ze natuurlijk. Want die volgen bijna wekelijks de oplagencijfers en de cijfers die eruit komen rollen. Dat, dat weten ze. Maar uiteindelijk gaan zij focussen op bijvoorbeeld de hele grote vrouwentitels. Want daar zijn meer mogelijkheden mee. Ook om dat te digitaliseren. Vrouwen kopen sneller via internet dingen. Dus er komen allemaal websites en, en betaal. En, en weet het, de shopping sites worden dan vastgeplakt. En voor Nieuwe Review is dat wat ingewikkelder. Maar het feit ja. dat we natuurlijk gewoon door de jaren heen steeds leaner en meaner redactie zijn geworden, ja, dat, dat werpt wel zijn vruchten af. Dus daardoor zijn we in het ja. verkoop, want we leveren ook echt geld op. Ja, want voor de goede orde, de, vroeger had Nieuwe Revue misschien wel wel, wel 30 redacteuren in dienst. Ja, ik weet het niet, maar nu zijn dat er nee. nog maar een paar. En, en, en, het waren er echt dertig. Oh, ik, ja. ik heb het geteld, toen ik begon in 2000 waren het er 30. En nu zijn te pakken bij ja. Nou ja, uh, zeven. Nog, nog even de hoofdredacteuren van Panorama en Playboy... die ook strategisch geheroriënteerd worden... die waren zojuist te horen bij de collega's van de KRO... die klonken eigenlijk een beetje, ja, opgelucht zou ik zeggen. Um, Frans Lomans bijvoorbeeld zei letterlijk dat het een feest was. Wij zijn a. blij dat deze kogel door de kerk is... b. weet ik dat de mensen zich in grote rijen opstellen... om een Panorama te kopen en waarschijnlijk ook Playboy... Ja, waarschijnlijk ook nieuwe revue om die drie titels even in één te noemen... R we zijn gegadigden en ik denk dat wij ergens terecht gaan komen waar ze ons buitengewoon graag hebben. En dat zal uh, een, een nieuwe uh, glorietijd voor het blad inluiden. Ja, nou Frans positief dus over de toekomst. Jij zegt min of meer hetzelfde, maar je kan nog geen namen noemen van eventuele overname kandidaten. Nog even, hè, Sanoma gaat zich richten op titels die een goede digitale toekomst hebben. Je zou zeggen dat is een beetje te laat. Ja, nou, in alle eerlijkheid, als we, als we die keuze vijf, zes jaar geleden hadden gemaakt... ...toen waren ze natuurlijk de koploper, niet alleen in, in, in perceptie, maar ook in, in winst. Ja, die, daar zijn ze gewoon heel laat mee begonnen. Het feit dat ze nu een inhaalsport proberen bij de markten die het allermakkelijkst zijn... ...ja, dat snap ik ook wel. Maar ja, het is een gemiste kans geweest... Uh, maar ik ga ervan uit dat wij als, als titel gewoon heerlijk in een, in een nieuw huis te wonen komen... met ouders die ons heel graag willen adopteren... in plaats van bij ouders die het eigenlijk te druk hebben met hun andere kinderen. Goed, en dan blijf je hier ook goed komen in ons mediaforum. Erik Nomen, hoofdredacteur van Nieuw Revue. Dank wel. Gisteravond zat de ex-voetballer Fernando Rix aan tafel bij de Wereld Door. Rix zat daar omdat zijn biografie vandaag verschijnt. Matthijs van Nieuwkerk kondigde de man en zijn biografie vol enthousiasme aan. Gevolgd door een filmpje met alle Rixen voetbalhoogtepunten. Daarna bleek dat Rixen lastig uit zijn woorden komt. Een uh, maand geleden uh, heb ik ziekenhuis uh, uh, gezien uh, met... Alles. Ja, Riksen vertelt dus dat hij de spierziekte ALS heeft en schiet uiteindelijk vol. Het lijkt of Matthijs van Nieuwkerk verrast is. Maar is dat nou wel oprecht? Of weet hij niet hoe hij moet reageren op de emoties bij Fernando Rixen? We vroegen het aan de hoofdredacteur van de Wereld Door, Duke Winia. Op het moment dat hij in de uitzending kwam... Uh, bleek hij uh, nog minder goed te spreken dan wij dachten. Wij uh, moesten dat even adresseren. Dan weet de kijker niet waarom wij een gast hebben uitgenodigd... die moeilijk uit zijn woorden komt... En toen er naar vroeg, zodat hij kon vertellen wat hij wilde vertellen... schrokken wij van uh, zijn emotie en uh, ja, dat hij niet meer uit zijn woorden kwam. De ook uh, zichtbaar geëmotioneerde schrijver uh, erbij haalde... en uh, dat eruit kwam dat hij ALS had. We hadden een vermoeden, maar dat was niet uh, uh, klip en klaar voor de uitzending. En nogmaals, uh, wij hoorden dit pas om kwart voor zeven... en... Uh, we wisten, we wisten niet dat het zo ernstig was. Zometeen praten we erover door in het mediaforum. We gaan het zometeen ook hebben over Hives, de ooit bloeiende vriendenwebsite die niet meer bloeit. Maar hoe gaat het eigenlijk met Facebook? Misschien ook wel niet meer zo goed. De financiële topman van Facebook, David Ibersman, die zei gisteren in een videoconferentie... Het, het Facebook, eh, dat het Facebook gebruik bij de jongere leden afneemt. Slecht nieuws voor de toekomstige inkomsten en zo reageerden beleggers ook. In een uur maakte het aandeel een enorme val van eh, plus 16% naar uiteindelijk min 3%. Ja, nu was er misschien al mee gestopt en nu stoppen ze er zelf ook mee. Hives dus, althans, als sociaal medium. Eigenaar de Telegraaf Mediagroep heeft besloten dat Hives een, een gamingplatform wordt. Wat een duur woord is voor een spelletjesite. Aan de telefoon om hierover te praten, Marianne Zwageman, die kent u ook uit ons Mediaforum. Media-innovatie-consultant, lid van uh, ons Mediaforum dus. En de vrouw die Hives tot twee keer toe niet kocht. Dat heb je ja. vanochtend getwitterd, Marianne. Goedemiddag. Klopt, ja. Goedemiddag, ja. Waarom ja. was dat? Uh, nou, ik heb uh, destijds als ik uh, directeur Digitale Media bij de Telegraaf heb ik er twee keer uh, naar gekeken. Ik vond het simpelweg te duur uh, en ik vond ook dat de randvoorwaarden om het in te bedden in een goede strategie binnen TMG niet goed waren en ik denk ook dat het daar deels ook is fout gegaan met, uh, met hives bij TMG. Overigens zie je natuurlijk wel ook uit jouw vorige bericht net dat uh, ja, de vluchtigheid van, van dit soort sociale netwerken is sowieso wel echt een issue, hè. Dus, daar nou moet je als mediabedrijf wel eens afvragen of je daar nou per se in moet stappen... of dat je goed moet samenwerken met sociale netwerken. Ik denk dat dat laatste veel verstandiger is. Um, maar wat je zag uh, eigenlijk direct na de overname... en, en Geen Stijl, die zette de, de hartstikke pijl aan de wortel toen van, uh, van Heijs... is dat uh, het Telegraafmerk leek wel bijna een soort, een soort SOA of zo voor Heijs. Dus vanaf het moment dat bekend werd dat Heijs was overgenomen door de Telegraaf... Uh, rende iedereen er eigenlijk weg. En uh, bleven er al heel snel alleen nog maar kinderen over. Dat zie je nu ook. Hè, wat er overgebleven is, zijn, mm -hmm. uh, zijn kinderen. En aan kinderen in media is gewoon geen geld te verdienen. Tenzij met spelletjes. Uh, spelletjes is eigenlijk het enige waarmee je kids nog uh, op een of, ja. of een andere manier uh, profitabel kunt maken. Maar in de tijd dat jij erover ging, uh, heb je het niet gekocht. Dat hebben ze uiteindelijk wel nee. gedaan. En jij twitterde ja. daar vanochtend over drink, uh, drink, druk, druk, inktverslaving en cynisme voorkwamen dat het een succes werd. Ja, klopt. Ja, ik, ik, uh, hoe het had kunnen passen in de strategie van, uh, van TMG. En ik ben daar nu een opiniestuk over aan tickets. Een beetje te veel, misschien helemaal uitleg op de radio. Maar is. De distributie van content wordt meer en meer social. Hè? Dus je klikt op een linkje op Facebook, op Twitter en dan lees je wat. Uh, daar moet je als contentmaakbedrijf, wat de Telegraaf is. Uh, moet je daar wat mee? Hoef je niet per se een eigen social network voor te hebben. Maar het zou je kunnen helpen in het uitvoeren van een strategie om je, om je content social te distribueren. Nou, die strategie die was er helemaal niet. En toch hebben ze het wel gekocht. Als nou vervolgens het belangrijkste mastblok binnen de Telegraaf... wat de, de redactie van de Telegraaf is... De krant. Uh, dat, ja, van ja. de krant. Als die dat als een kans had gezien... en hadden gedacht, wow, dat is gaaf. 9 miljoen mm. mensen op het net netheid, daar kunnen we allerlei dingen mee. Dan had er nog iets positiefs kunnen gebeuren. Right. Maar die mensen zijn zo verslaafd aan druk inkt... Uh, dat, dat alles wat, wat van buiten komt en wat digitaal is... Ja, dat, dat wordt heel cynisch bekeken. Dus dat, dat, dat, dat werkte niet. En daar kwam nog dat probleem bij... dat die 9 miljoen mensen die op high zaten... Ja, daar renden er gewoon ja. 5 miljoen van weg... op het moment dat, dat de telegraafmerken ja. aan ging kleven. Ze willen er nu een gamingplatform van maken. Is dat een goed idee? Nou, dat hebben ze er al van gemaakt. Uh, dat is denk ik ook de enige optie. Hè? De, de nieuwe CEO van Stijn had begin van dit jaar al aangegeven... dat, uh, dat hij tot het eind van dit jaar kreeg om, uh, om iets te verzinnen. Uh, dus de opties waren eigenlijk uh, stoppen, verkopen of verder als iets anders. En verder als iets anders is natuurlijk wel de meest positieve van, uh, van de drie... Um, en de gaming doen ze op zich al wel redelijk succesvol. Hè. Ze hebben een, een ronkend persbericht uitgestuurd vanochtend. Echt complimenten voor de man die dat opgesteld heeft. Dat oh, vrouw. is waanzinnig uh, goed. Nee, het is een man, oh. Maarten uh, Nikens. Ik volg hem ook op, uh, op Twitter. Um, uh, want daar da ja, weten ze dan toch van het feit dat ze nu nog 500.000 unieke bezoekers uh, hebben die spelletjes komen doen. Dat weten ze toch te brengen als een soort waanzinnig succes. Ze komen van 9 miljoen, dus het is een beetje weinig overgebleven. Maar... Met 500.000 mensen die spelletjes bij je komen doen. kan je in, in bescheiden. Ja. Uh, met bescheiden ambities. kan je nog wel wat geld verdienen. Dus ja. dat was op zich niet zo slecht. Wij volgen jou natuurlijk op Twitter. Uh, daarom wisten we dit ook allemaal. En er was nog een ander interessant berichtje. Uh, waar je denk ik wel even bij uitleg mee moet geven. En morgen is het 1 november. dan heb ik nieuws te vertellen. Nou, dat kan natuurlijk ja. gewoon hier bij je Vrienden van de Radio. Nee, dat, ja, dat kan bij mijn Vrienden van de Radio. maar dat kan niet vandaag. Echt wel? Want daar heb ik dan natuurlijk weer hele grote afspraken over. met het grote concern. Um, Waar ik dingen voor ga maar doen. ga je, het, ga kranten... je het, het ochtendjournaal van Radio 1 presenteren? misschien? <lacht> nee. Ik hoor nee, daar ik ook heb, allemaal verhalen heb, over. Ik heb, ik heb, nee, ik heb geen radiohoofd, Jurgen. Dus we kunnen je niet verleiden dat, dat te vertellen? Nee, vandaag niet. Nee, nee, nee, nee daar heb ik echt uh, serieuze afspraken... en geheimhoudingsverklaringen en toestanden voor getekend. Nee, dus dat, uh, dat houd ik nog even droog. Ja. Oké, okay, uh, nou, we zien je wel weer een keer langskomen hier in het uh, forum. Marian Zwageman, dankjewel. Dit is Radio 1. Lunch... Het Mediaforum. Precies, 29 jaar uh, geleden uh, werd de allereerste aflevering... van Tussen Kunst en Kitsch uh, uitgezonden. Daar uh, zouden we een archiefje over doen, maar dat laten we even zitten. Want we gaan snel door naar de mannen hier aan tafel. Uh, dat zijn Tjeu Fase van het Financieel Dagblad en Art Royakkers. Uh, werkt ook voor diezelfde omroep die ook Tussen Kunst en Kitsch uitgezonden. Prachtprogramma natuurlijk. Awardwinning eh. oh, Art Royakkers, fijn ja. dat je er bent. En uh, niet je neus ophaalt nu voor die radio. <lacht> nee, <lacht> nou, hij vond de televisiering, he, keurig. Um, eventjes... Uh, 1,3 miljoen kijkers die hebben gisteren gezien... hoe meisje Billy werd geboren tijdens een live-operatie. Dat was bij Max, een van de, ik geloof de vierde keer dat ze dit deden. Een live-operatie op uh, tv. Um, Art, jij was getuige van de geboorte van deze Billy. Wat nee, vond je ervan? Ja, niet live, maar ik, ik schakelde in voor en Witteman... en werd getrakteerd op de hoogtepunten van de uitzending. En er hoorde uiteraard de geboorte bij. Dat was een televisiemoment wat ik liever had willen missen. Ik vind het prachtig dat Billy ter wereld is gekomen. Maar ik had er zelf geen getuige van uh, hoeven te zijn. Want? Nou ja, het is, er dus kijken veel mensen... Nou, dus daarmee is het dan meteen de legitimatie waarom het uitgezonden moet worden. Maar ik hoor niet tot het publiek dat uh, naar zo'n live operatie wil kijken. Het is toch een beetje een live kermisattractie ook ergens. Dat gevoel krijg je ja. bij dat dit zomaar op televisie. Vertoond moet worden. Er zitten nobele doelstellingen achter, heb ik het idee... vanuit Max en Jan Slachter. Maar ik ben niet het publiek dat ze daarmee willen bereiken. 1,3 miljoen kijkers. Ja, die hebben gelijk, zou ik zeggen. Uh, ik zag net bij uitzending Gemist... is het ook de opening van de site. Nog net beter uh, bekeken dan uh, De Wereld Draait Door. De herhaling van Fernando Rixen. Uh, dus een enorm succes. En ik snapte het ook wel een beetje. Want ik viel er niet in bij Paul Witteman. Maar ik heb het nagekeken via uitzending Gemist. En dan word je meegenomen in het verhaal. En ik vond, eigenlijk, ik vond het eigenlijk heel mooi. Dus ik snapte wel dat 1,3 miljoen mensen bleven kijken... naar de geboorte ja. van Nieuw leven. Kijk, Onmiddellijk dringt zich ook de vraag op wat, wat hierna... Hè? Ho, ho, ho, wat, wat moet je hierna gaan verzinnen? Dus om... je we een wetje daarover Ja, de, de, je denkt dus de echte vaginale bevalling durft Max dat aan. Nou, ja, dat, dat is al op televisie niet. geweest. Ja, ja, vaker we genoeg. hebben een programma gehad de bevalling. Ik vermoed dat ook... een transplantatie. Er zijn natuurlijk ja. een hersenoperaties uitgezonden, volgens mij. Een hartoperatie. Ja, ik de denk de dat de transplantatie misschien een volgende stap zou kunnen... Zijn. Ja. Het heeft in ieder geval veel beter gedaan dan die nieroperatie ja, qua kijkcijfers. Dus ik neem maar dat ze bij Max daar allemaal keurig naar kijken. En ik vind het een hele goede suggestie van Ad, die vast eh, omarmd wordt. Ja. ja, nou we gaan het wel zien. Voorlopig hebben we hem weer even achter de kiezer, de, de live-operatie op tv. Zometeen gaan we praten over andere zaken in de media. Er speelt van alles natuurlijk Sano Maar eh, net al even aangehaald dat, eh, dat een bijzondere moment in de wereld draait door. Dat gaan we allemaal bespreken zometeen in deel 2. Dit is Radio 1. Hier is nu het NOS Journaal, hier is Dorald Negens. Uitgeverij Sanoma denkt wel een koper te kunnen vinden... voor de mannenbladen Nieuwe Revue, Panorama en Playboy. Het bedrijf wil 32 titels verkopen, samenvoegen of, als dat niet lukt, opheffen. Voor de drie mannenbladen zouden sommige partijen... al belangstelling hebben getoond. In Syrië zijn alle faciliteiten voor de productie van chemische wapens vernietigd. Meldt de organisatie voor het verbod op chemische wapens, de OPCW. Die wilde de productiefaciliteiten voor 1 november vernietigen. Dat is dus gelukt. Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden heeft een baan gevonden. Hij gaat vanaf morgen werken bij een grote Russische website. Welke, dat blijft geheim voorlopig. Edward Snowden werkte in het verleden voor de Amerikaanse inlichtingendienst, NSA En bracht en brengt nog altijd allerlei documenten over de spionage van deze dienst naar buiten. En Holland Casino krijgt extra toezicht van de kansspelautoriteit. Aanleiding is een nieuwe marketingstrategie van het casino. Ze gaan zich meer richten op vaste klanten en minder op het uitgaanspubliek. De kansspelautoriteit is bang dat daardoor het aantal gokverslaafden toeneemt. Dat zijn de hoofdpunten. Ah, en weer verkeersinformatie, Jon Bakker. Met nog altijd één file op de a 15 vanuit Rotterdam naar Europort Bij de tunnel drie kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum met Tjeu Faas is eindredacteur bij het Financieel Dagblad... en Art Rooijakkers is programmamaker bij de Afro. En we hoorden het al even uh, net ook weer in het nieuws over Sanoma. 500 FTE heet dat dan officieel. Dat betekent volgens mij nog meer banen. Hè? Jij zit in die financiële wereld en zo. Nou ja, ik vond nog stel wel. Want Sanoma staat bekend als een vrouwenbedrijf. Heel veel vrouwen ja. werken. Die werken natuurlijk vooral op maandag, dinsdag en donderdag. Dus uh, 500 FTE, dat betekent snel denk ik 800, uh, 800 werkplaatsen. Ja, ja nou. precies. Dus dat gaat eigenlijk nog om meer mensen die het dan uh, betreft. Uh, 17 tijdschriften blijven er over, En daar gaan ze, dat heet dan de focus-titels. Nou ja, dat is intussen ook genoeg gezegd. Uh, ja, eigenlijk zagen we het wel aankomen. Er waren al veel geruchten de laatste tijd. Uh, maar dan zie je dat aantal en dan schrik je... Ja, toch wel. Het is uh, toch wel een bloedbad. Veertig uh, titels verdwijnen geloof ik. Of we gaan in ieder geval uh, naar buiten, naar Sonoma, Marktleiders, dus een, uh, een enorme klap, denk ik. En we horen natuurlijk de, de, de optimistische verhalen... zojuist van Frans Lomans en Erik Nomen van Panorama en Nieuwe Revue. Maar die bladen worden steeds kleiner, de budgetten worden steeds kleiner. En dat zal ook bij een nieuwe uitgever, als die gevonden wordt... Uh, zal die uitgever opnieuw de redacties dwingen om te werken met een kleiner budget. En dat zie je toch ook wel terug in de kwaliteit van die bladen. Ja, Nou ja, goed, daar hadden we het ook even heel kort met Erik over. Dat, uh, vroeger was dat gewoon een enorme redactie, voltallige redactie... met misschien wel dertig mensen, We eigen fotografen hadden ze. En uiteindelijk is dat teruggekeerd naar een paar mensen... die vooral uh, ja, verhalen redigeren van, van buiten. Daar komt ja. het op neer, hè? Ze werken met rompredacties en veel freelancers, veel stagiaires. Ik keek net nog even in het colofoon van Nieuwe Revue... Uh, er zijn bijna meer stagiaires dan mensen, uh, redacteuren... Um, ja, dus het blad wordt steeds dunner. Uh, terwijl Nieuwe Revue vroeg, echte, vroeger een blad was. wat regelmatig prachtige primeurs had en ja. prachtige verhalen. En Erik Noma moet nu roeien met de rie riemen die hij heeft. Wellicht maakt hij winst. Um, He, he, maar het blad verliest toch wel aan, ja. aan waarde, zou ik zeggen aan, aan, aan lezerswaarde. Art, heb jij bij die bladen die nu uh, ja, dreigen te verdwijnen, of, of samen moeten gaan met anderen, of misschien dus wel verkocht worden, heb je daar titels bij gezien waarvan je dacht: Goh, wat jammer dat dat. Uh, nu op dat moment... Uh, of dat die nu in dat, in dat straatje zitten? Nou, de nieuwe revue, uh, wat jij het ook al over heeft... het is natuurlijk een, een legendarisch blad geweest. Uh, dat heeft hele goede tijden gekend. Pieter Storms heeft er ooit glorie dagen beleefd... en heel veel weten te declareren. Uh, <lacht> heb ik me altijd laten vertellen. Um, uh, er werden fantastische interviews geschreven... door Frank van der Linden, door Leon van Donschot, door Pieter Webeling. Er werden reportages gemaakt over wat destijds... de onderbuik van de samenleving werd genoemd. En het is jammer dat dat verdwijnt, maar als je deze laatste revue doorbladert... de eerste twee... Advertenties die je in het blad tegenkomt, zijn van hen zelf. Uiteindelijk kun je geen blad runnen als je maar twee, drie advertenties per week verkoopt. Zo hard is het nou ook eenmaal. Hmm. Blijkbaar is dat nu uh, bij Sanoma de reden om ja. zelfs de revue een legendarische titel in de verkoop ja. te zetten. Maar je hoort ook wel opluchtingen. We horen echt Frans Lomans uh, nou bijna op de tafel dansen en ook de hoofdredacteur van Playboy, omdat zij natuurlijk ook nu heel lang onder dat juk van Sanoma hebben gezeten. Er kon daar eigenlijk niks. En uh, nou, ze hebben het idee dat dat misschien al nu wel weer kan. Ja, maar ik hoor Erik Noma ook zeggen... dat de redding dan misschien wel moet komen van papierboeren. Nou, ik denk dat als je daar je hoop op hebt gevestigd... dat het dan misschien ook wel wat... Ik weet niet of je daar nou je hoop op moet vestigen, zal ik maar zeggen. Of dat nou je sterkste claim is. En wat me ook lastig lijkt voor de bladen die nu dan in de verkoop worden gezet... En maar misschien weet je dat beter dan ik... ze worden nu zo in de spotlight gezet als bladen... die binnen dat bedrijf niet meer levensvatbaar zijn... dat ze daarmee voor mijn gevoel ook minder aantrekkelijk worden... voor eventuele kopers. Hmm. Nou, maar Er zijn toch nog wel echt van, van die papierboeren... Ik die, die, de mensen uit België die ook de, de nou ja, daar ik, in die zitten. Ik he? probeer even terug te halen. Wat kennen we nou van een recent blad wat afgestoten is? We kennen verschillende bladen uh, die gestopt zijn... Bijvoorbeeld het blad Actueel, wat toch een beetje in de hoek van Panorama zit. De enige grote krant die uit een concern is gestapt... of de enige is per parool geweest. Ja. Die op enig moment op eigen benen is gaan staan... en die inderdaad bevrijd werd van het juk van managers... en alle overheidskosten. En die hebben een prachtige doorstart gemaakt. Maar ik kan me eigenlijk niet zo snel een tweede voorbeeld herinneren. Uh, bladen hebben toch het, uh, lopen het risico dat ze bij marginale uitgevers terechtkomen... Um, zelf, toen ik ooit in de hoofdredactie van HP De Tijd zat... heb ik ook eens een rondje gemaakt langs uitgevers... In de, om, om te kijken of een andere uitgever dan Audax geïnteresseerd was... in het uitgeven van HP De Tijd... En uh, nou, na een maand waren we toch behoorlijk een illusiearmig. Een beetje, beetje uh, meewarig aangekeken. Ja, de serieuze uitgevers hadden andere prioriteiten. Mm. Die hadden andere mm. problemen aan hun hoofd. Ja. Nou, alle uitgevers uh, op dit moment proberen de bestaande bladen overeind te houden. En die zijn er niet onmiddellijk op uit om nog meer problemen in huis te halen. Nee. In het verlengde hiervan hadden we het net ook even over. Uh, Hives, uh, dat was op een keer heel groot. 9 miljoen hoorde ik Marianne Zwageman net zeggen. Ja. Yeah. Het is wel een handige timing om dat juist vandaag naar buiten te brengen. Dan sneeuwt het ietsje onder misschien. Ja, misschien wel. Ja. Maar vier jaar geleden, ik heb het even opgezocht. Vier jaar geleden hadden ze volgens mij 8 miljoen uh, leden. Mm -hmm. uh, ik weet niet hoe actief die allemaal waren. Maar dat zegt wel wat, dat het in vier jaar tijd dus zo kan verdwijnen. Het is volgens mij drie jaar geleden verkocht. het bracht destijds 44 miljoen op. Uh, de, ja. de, de, de initiatiefnemers van Hives, die, die kijken nu misschien wel vrolijk naar deze berichtgeving. Uh, alhoewel ik me dat niet kan voorstellen. Maar het is voor heel veel geld verkocht drie jaar geleden. En nu verdwijnt het dan. Of tenminste het wordt een games platform. Dat is volgens mij, nou ja, een, uh, uh, daarmee marginaliseer je het. Maar de dansende bananen is niet meer. Het, het zegt ook iets, want Erik Nomen zei zojuist... Sanome heeft veel te laat een digitale strategie... Uh, uh, gezocht. Ik denk dat het eigenlijk niet het geval is. Want je ziet dat Telegraaf heeft het geprobeerd. En die zijn 40 miljoen armer. Ooit heeft PCM, de uitgever van de grote kranten... 80 miljoen verspeeld aan een project wat Pim heet. Een poging op internet te gaan. Het is gewoon moeilijk voor uitgevers. En ook niet zo gek dat sommige uitgevers... een tijdje de kat uit de boom hebben gekeken. Um. Aan de andere kant, wat ik wel positief vind... is dat bij de telegraaf gaat er nu echt heel veel veranderen. Dus tabloid Ives, uh, overwegen ze? Precies, dat wil ik even zeggen. Er, er zijn kennelijk nu eindelijk hele serieuze plannen om op, op tabloid te gaan. Ik denk dat het een stap is die onvermijdelijk is... en dat de telegraaf daar te lang heeft geaarzeld. Nou, met de nieuwe topman worden er kennelijk... in een grote vaart een aantal knopen doorgehakt. Ja. En in de slender van huis nog even... we hebben net dat bericht voorgelezen over die cijfers van Facebook. Uh, daar, daar lijkt het dan ook alweer weer terug te lopen. Terwijl... Ja, terwijl dat nu zo hot is, mm -hmm. uh, iedereen is daar druk mee. Ja, nou ik merk wel in mijn omgeving... en ik weet niet wat dat zegt, dat is zeker niet representatief... maar dat mensen zich daar langzaam ook van afkeren. Dat toch uh, op het moment is het volgens mij zo... op het moment dat, dat, uh, dat tantes en oom zich beginnen te melden op sociale netwerken... <lacht> dan gaan de jongeren weer op zoek naar iets nieuws. En dat is, was bij Hivezone, dat ja. gebeurt bij Facebook nu weer. Nou, heeft dat ook met al dat privacygedoe te maken... en al die rare beslissingen, wat wel kan bij Facebook en niet... en zij bepalen dat en wij hebben dat allemaal maar te volgen? Volgens mij niet. Nee, volgens mij is het, gewoon, uh, is het gewoon dat je weer op zoek gaat naar iets nieuws... Ja. en dat, dat dan het, uh, Facebook wordt iets van de generatie boven je... en dan ga je zelf weer op zoek naar iets anders. Ik weet het niet. Ik moet het nog zien. Want ik, ik merk bijvoorbeeld... dat je kunt tegenwoordig bij Facebook gratis bellen. En er wordt enorm gebruik van gemaakt ja. door mijn kinderen. Die, die zitten heel veel op Facebook te bellen. Dus ik kan straks de telefoonprovider er gewoon uit doen. <lacht> uh, ja, Dus de, de innovatieve kracht... van en het, het, het, het financieel vermogen van Facebook... Um, nou, ik, ik denk dat, er nog, dat we nog voor verrassingen kunnen komen te staan. Mm. Dan de financiële journalisten. Tjo, jij bent er, uh, er eentje van. Uh, ja, we, we Werk het voor het Financieel Dagblad. <lacht> uh, we hebben de, de hele kwestie met uh, de Rabobank uh, natuurlijk meegemaakt uh, deze week. Ehm. Um, ja, de vraag is van in hoeverre hebben de financiële journalisten... ook een beetje misschien uh, zitten slapen... wat daar zo de afgelopen tijd allemaal gebeurde. Ik zag op Twitter zag ik berichten voorbij komen, die heb je ongetwijfeld ook gezien... waarin wielerjournalisten zich ja, enigszins vrolijk maakten nou, Peter van der Meers, de van de NRC... heeft het volgens mij een beetje in gang gezet. Die, die maakte die vergelijking. Hè. Er was toen veel kritiek op de wielerjournalisten... dat ze mee uh, juichten, uh, met, met de wielerfans uh, en, en, en de wielrenners met name. En de dopingschandalen niet boven tafel wisten te krijgen? Is die vergelijking terecht? Nee, die is niet terecht. Uh, die wat vijf... jaar. <laughs> nee, nee, we hebben het toevallig wel gisteren op de redactie over gehad... naar aanleiding van die tweet van Peter van der Meers. En terecht, um, ik denk dat die, die oproep was vijf jaar geleden... Uh, zeker terecht geweest in 2008, op het moment dat Lehman omviel... en uh, eigenlijk het begin van de economische crisis waar we nog steeds in zitten... Um, op dit moment denk ik dat hij die, dat die oproep niet terecht had. Maar, maar toen was de houding een beetje van uh, Rabobank is dan... Is dan he, die bankenwereld deugt niet, maar Rabobank is zo'n bank... want die doen het anders. Rijkman Groenik werd door allerlei financiële journalisten bejubeld, Hij werd door Elsevier gekozen tot Nederland van het jaar. Ik weet niet hoe vaak hij benoemd is tot topmanager van het jaar. En het bleek uiteindelijk een kaartenhuis. Um, nou, we hebben dat ook gezien bij Ahold. Ik heb zelf meer dan tien jaar geleden een keer een persconferentie uh, bijgewoond... waar uh, Van der Hoeven met de applaus werd onthaald. Of op het moment dat hij uh, op een persconferentie geen nieuwe grote overname deed... Werd die, uh, dan werd hij gekapiteld. Dus daar sloop een soort oranje gevoel bij in de financiële journalistiek. Um, ik denk dat die retrospectie waar, uh, waar Van der Meers omvraagd... eigenlijk vijf jaar geleden al op grote schaal heeft plaatsgevonden. Veel financiële... financiële de journalisten zijn in armer. daar komt bij dat er toch een fundamenteel andere vorm van journalistiek is. Sportjournalistiek gaat altijd om meeleven met de emotie. En dat zie je bij financiële journalistiek eigenlijk veel minder. Ja. Ja, we, gaan, we gaan niet applaudisseren voor hogere windcijfers... terwijl we wel applaudisseren voor iemand die op de ja. eerste plek op het podium staat. Ja. Vind je terecht uh, deze uitleg? Hartelijk. Ja, ik kan er wel aan meegaan. En bovendien is het volgens mij zo uh, dat de manier waarop met die Libor-rente... dan gerommeld werd bij de, bij de Rabo internationaal gezien... dat gebeurt zo achter gesloten deuren... dat zelfs de, de topman van de Rabobank uh, nu kan zeggen... of in ieder geval zegt dat hij er niet van wist. Nou ja, laat staan dan dat je als journalist van buiten daarachter komt. Er zijn weinig mensen die het belang bij hebben om dit verhaal naar buiten te brengen. Net zoals dat bij de doping is. Ja, dus het is ook moeilijk om daar een vinger achter te krijgen. Nou, deels wel. Want het, was, het, het rare is toch dat de Rabobank te lang heeft gewacht met, dat, met die, met die zaak onderzoeken. Omdat er serieuze signalen waren dat het daar misging. Die kwamen met name uit de VS. En daar hebben diverse kranten eh, ook over geschreven, wij zelfs zeer veel. Omdat het eh, enorm explosief was. Alleen. Dat heeft natuurlijk gelijk, uh, de, het is zeer lastig om de mensen uh, te spreken te krijgen. Uh, ter plekke bedenk ik eigenlijk dat onze, onze man in Londen, die voor The Guardian een, een logboek bijhoudt uh, voor NRC en voor The Guardian. Um, Intussen niet meer geloof ik toch? Oké, okay, maar dat lange tijd heeft gedaan, ja. die is er ook nooit tegen aangelopen. Ja. Ja. En die had toch heel veel anonieme insightbronnen in de city, uh, dus achter de schermen kijken is moeilijk. Het geldt trouwens ook voor mediajournalisten, voor zo'n mediarubriek als dit. Want er is een, een topman bij de publieke omroep die opstapt, Gerard Timmer. En er, wordt, er komt dan een persbericht over naar buiten dat het wegens verschil van inzicht is. Maar ik weet niet precies wat er aan de hand is. Nee. Dus het lijkt me een mooie opdracht als een, aan een mediaprogramma als dit, kijk, Jurgen. Kijk, ik zou je zelf zeggen, Art, uh, wij zijn natuurlijk ook niet gek. Dus we hebben hem natuurlijk gebeld of hij een toelichting wil geven erop. Maar dat wil hij niet. Nee. En dan ben je gauw klaar. En, nou ja, dat en, is en, dus en, wat de journalist ook zegt. We ja. vroegen om de doping en dan ja. ben je gauw klaar. Ja. Ja. Maar hier zijn Legio-journalisten bij betrokken. Eh, waar allemaal de telefoons van bekend zijn. Dus op enig moment gaat een onderzoeksjournalist toch al die mensen bellen. En dan, ja. komt, dan gaan we dat verhaal hopelijk lezen. Laten we nog even, even over dat moment gisteren in de Wereldraad door. We hoorden net de, eind, de hoofdredacteur zei van de Wereldraad door. Juke Winia uitleggen. Uh, kwart voor zeven wisten zij dat Fernando Rixe ziek was. Uh, maar Matthijs van Sunieker wist het dus uh, wel al voor de uitzending. Dat is duidelijk. Van tafel hier boven in uh, weten we niet. Helemaal zeker of dat ook zo was, want die was echt verrast, leek het wel. Uh, hebben we nou naar een toneelstuk zitten kijken? Ja, dat vind ik heel moeilijk te beoordelen. Het was in ieder geval zo dat het uh, oprecht uh, overkwam. Ik kwam thuis, mijn vriendin zat te kijken, het was opzienbarende TV. Ze zei meteen: dit moet je terugzien. En wat mij er vooral aan bijbleef, was uh, het uh, talent van Boven Erve Doris. Want er gebeurt daar iets wat. Uh, opzienbaar het is en wat, wat emotioneel is. Matthijs van Nieuwkerk, of het nou een toneelstuk is of niet, die moet daar een show uh, mm -hmm. uh, goed laten lopen als presentator. Dus die zit in zijn hoofd met tien dingen tegelijkertijd. En wat boven Erfens Doris doet daar is uh, precies wat je thuis ook denkt. Namelijk zeggen, Mam, wat ben je een held dat je dit verhaal oh. nog steeds komt vertellen. Ja. Dus ik zat vooral te denken, wat zonder dat boven Erfens Doris op, op de middag bij SBS <laughs> zit en niet primetime ergens zo'n programma ja. presenteert. Wat Ho doet hij dat goed? Hoe keek jij ernaar? Tja? Ja, ik schoot er een lach, omdat ik precies dezelfde uh, waarneming had toen ik het terugkeek, dat Bo Boven van is het veel beter deed dan Matthijs van Nieuwkerk. Die, uh, ik miste een beetje empathie. En daarom, met de kennis achteraf, uh, kijk, kijk ik toch wel, heb ik toch wel het gevoel dat we naar een toneelstukje hebben gekeken. Mm. Omdat het echt wel één of twee minuten duurde en echt toen uh, Fernando Rixen niet uit zijn woorden kwam, Matthijs van Nieuwkerk pas uh, die draai maakte en ook helemaal hij, broer, hij zei iets in de geest van goh je praat langzaam ja. hoe komt dat nou ja dat is op zich een terechte vraag denk ik want dat was ook dat dat hadden we denk ik, allemaal ja. alleen de hij de vraag wist van is, tevoren je... dus dat hij dat nou ja. hij ziek was en, en, maar en hoe dan de, ook op het moment dat het bekend werd uh, miste ik ook echt empathie mm -hmm. bij uh, Matthijs van Nieuwkerk ze zitten twee meter van elkaar vandaan mm -hmm. uh, van Nieuwkerk bleef zitten en mm -hmm. het was gewoon Heel leuk om te ja. zien hoe, hoe Bo van even reageert. Ja, kijk, kijk, kijk, als, je, als dit die gebeurt. Die opstond en een hand ja, gaf ja, ja. en een compliment. En... Maar als zoiets gebeurt, dat weet je als tv-maker ook. Ik bedoel, kijk, dit, dit is natuurlijk toch. Uh, daar gaan mensen op reageren. In de zin van, uh, ja, is dit toch misschien van tevoren bedacht? Van, nou, als we dat dan even onder de pet houden, dan, komt, dan gebeurt er iets. En dan is dat natuurlijk altijd goed voor de kijkcijfers. Dat, he, dat kwaadwillenden, die kunnen dat. Nee, uh, denken. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat de motieven zijn geweest van ja. de redactie van de Wereld ja, want, want de, de vraag is natuurlijk wel dan, als je dat. Je wist het, wist het dus van tevoren, moet je dat dan misschien. Niet ook als zodanig gelijk presenteren. Van andere we zouden hier praten over jouw biografie. maar je hebt net iets vreselijks te horen gekregen. vertel. Uh, dat kan je ook doen, die, die weg. En ja. nu kwam dat eigenlijk gaandeweg. kwam het, uh, kwam het zo naar, naar voren. Ja, maar daardoor kon je als publiek, thuiskijkend, televisiekijkend publiek. ook mee ontdekken. Uh, en meegaan in het verhaal. Hij zit daar voor een bepaalde reden. Mm. Uh, dat wordt eerst uitgelegd. En vervolgens komt de logische vraag. Uh, die vrij dodelijk geformuleerd is. Achteraf met de kennis van nu. Wat praat je langzaam? Ik mm. ja. denk dat dat uh, uh, de manier was om het nu misschien wel aan te pakken. Ja goed. Maar, uh, ja, het is een moeilijke kwestie altijd natuurlijk. Uh, en, en uh, Zeker als het ook kort op de uitzending gebeurt. Want je hebt natuurlijk al ja. een, een, een, ja, een plan voor ja. klaar liggen. Hoe je dat gesprek in zal gaan. Goed. Uh, maar dat zijn we denk ik allemaal eens. Dat Bo is een held. Nou, gisteravond in ieder geval wel, ja. ja nee, hij deed het heel goed. Oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Leuk dat jullie hier waren voor het Mediaforum. Art Royakkers en Tjeu We gaan een liedje draaien van de Radio 1 CD van deze week. Is van de Nederlandse band Rigby. Dat album heet Island on Mainland. Hier, het Breathe. Today, the sun came through. I saw the clearest day. It all looked so real. The colors, blinding rays, and the light carry me along. For I, the need to find your wings this Wie dus, zo heet deze Nederlandse band. En hun album is deze week verkozen tot Radio 1 CD, Island on Mainland. We gaan de quiz spelen, dat doen we met Theresa Steyman, Die is 64 jaar en komt uit Leiden. Werkt op de universiteit. Klopt. Met cijfertjes, hè. Met veel cijfertjes, ja. Statistieken? Statistieken, ja. Stat Ik zit de hele dag uh, dingen te berekenen. Tenminste, het programma doet het voor mij. Hè? Statistieken, zei mijn oude buurman altijd. <laughs> uh, niet onbelangrijk, want waar, waar gaan die statistieken over? Ja, er zijn allerlei gegevens van de Leidse scholen. Zeg maar allerlei gegevens over de leerlingen van de Leidse scholen. scholen. Kijk aan. De, dus die Leidse scholieren zitten allemaal in je hoofd? Nee, die zit allemaal in de computer. <laughs> en dat moet geïnterpreteerd worden. Ja. Over cijfertjes gesproken. 108 punten is de hoogste score. Daar moeten we in ieder geval overheen vandaag. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. Ik zeg je, ik ben hugely impressed met. With the pope's Zelfs de paus is niet meer heilig. Volgens het Italiaanse weekblad Panorama... werden ook Franciscus en zijn voorganger afgeluisterd... door de Amerikaanse inlichtingendienst NRC. De Nationale NRC. Dat wordt overigens ten stelligste ontkend door de NRC zelf. By reporters in Niemand lijkt dus te ontkomen aan de afluisterpraktijken van die NSA. Vraag 1. Hoe heet de bewindspersoon die gisteren bevestigde... dat de NSA-gegevens heeft onderschept van 1,8 miljoen telefoontjes in Nederland? Plasterk. Dat is goed. Hij is de minister van Binnenlandse Zaken. Toverde een briefje uit zijn binnenzak. Uh, vraag 2. Buitenlandse inlichtingendiensten mogen in Nederland telefoon- of e-mailgegevens verzamelen. Ze moeten dan wel toestemming vragen aan de AIVD of aan welke andere inlichtingendienst? De MIVD. Dat is de Militaire Inlichting- en Veiligheidsdienst. Dat is inderdaad goed. Volgens Pasterk is iedere andere vorm niet acceptabel. Bij vraag 3 hoort een geluidsfragment. Luister goed. Nederland is weer een politieke partij rijker, de partij 50+. Plus. Ik heb niet eerder meegemaakt bij andere politieke partijen... dat mensen zo makkelijk tot één standpunt konden komen. Nou ja, dat optimistische geluid van Henk Krol is behoorlijk verstomd. 50PLUS valt van de ene crisis in de andere en Krol is intussen opgestapt. Vraag 3, welke bekende oud-bankier is kandidaat voor het nieuwe bestuur van 50PLUS? En dat is goed. En dan gaan we naar vraag 4. Dick Schouw heeft zich ook kandidaat gesteld als voorzitter van de partij. Hij kwam eerder in opspraak omdat hij een partij heeft opgericht waarmee hij wil deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe heet die partij? Dat weet ik niet meer. Dat is uh, OPA. Oh, ja, ouderen, <laughs> weten. Ouderen politiek actief, <laughs> daar staat het voor. En intussen is ook oud-staatssecretaris Michel van Hulten... die zich heeft gemeld. Daar gaan we straks bij praten tijdens de werklunch. Vraag 5 is een geluidsfragment. Wie is dit? En met de komst van Wopke van de Vecht bij de Nederlandse skivereniging... is daar ook wel het een en ander gebeurd. Hè? Echt, echt een compliment ook naar de skivereniging. Daar zie je ook dat er heel hard gewerkt is... aan de topsportomgeving van die snowboarders. Wie is deze man? Uh, ja, ik denk iets met Maurits, maar ik weet het niet zeker. Nee. Dat is wel goed, maar we zoeken altijd de achternaam. Ja, we weten in kruising gaat? Nee. Nee, nee. nee. kom op. Maurits Hendricks is het. Hendricks, dat is. Chef de mission voor Nederland tijdens de Olympische Winterspelen in Sochi. Vraag 6. Hendricks kwam gisteren met een doelstelling voor die Olympische Winterspelen. Hoeveel medailles wil hij minimaal halen? Minimaal 9. En dat is goed, Hendricks komt naar eigen zeggen met het getal 9, omdat dat één medaille meer is dan de 8 die Nederland in, de, in Vancouver haalde. De laatste vraag, nog 4 punten te verdienen. Aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws, dus niet een persoon, maar een onderwerp zoeken we. En de vraag is heel simpel, wat wordt hier bedoeld? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4, het licht ging gisteravond alweer uit. 3, de kompels hebben mij er twee keer ondergehouden. Twee. Misschien hadden we dik toch maar moeten houden. 1. Uh, uh, Gisteren verloor ik voor de tweede keer binnen een week van Roda JC. PSV. PVV is uh, <laughs> goed. Ja, nou ja, dat licht, uh, licht is wel duidelijk. Uh, ja. De licht zat natuurlijk. Maar ze verloren dus voor de tweede keer binnen een paar dagen van Roda JC. Bijnaam daar is De Koempels. Um, nou ja, en Dickie hij was daar vorig jaar de coach. Toen werden ze ook al geen kampioen. Uh, factor is 5. Uh, dat betekent ja. dat er 22 goed uh, zijn, moeten zijn om over die 108 <lacht> heen te gaan. Het is schandalig dat er zoveel uh, idiote berichten de eten in gebracht worden. Nou, dat vind ik glowukul. Heel Nederland moet het weten. En dat is mijn stelling. In Stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de stelling. Tijdschriften zijn ouderwets. Het is de dag voor Sanoma. 500 banen gaan daar waarschijnlijk verdwijnen. En de situatie voor tientallen tijdschriften verandert ingrijpend. Maar 17 sterke tijdschriften blijven. En er wordt dus ingezet op de digitale markt. Tijdschriften zijn ouderwets. Eens of oneens, sms staat naar 7070 kost 50 cent. U mag gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. We zijn terug bij Teresa Steeman, 64 jaar uit Leiden, 5. Dat betekent dus dat er 22 goed moeten zijn om over de 108 heen te komen. Nee. Ja, um, we gaan het gewoon proberen. Laten we dat gewoon doen. Als die vragen een beetje kort zijn en die antwoorden komen snel, dan kan het ook maar zo uh, nog net kunnen. Hoe zeg ik dat? Geef ik hoop of niet? Ja, maar dan moet je wel heel snel lezen. Ook, ik nee? ga mijn best doen. <lacht> 90 seconden de tijd, we gaan snel beginnen, dan het antwoord of pas en dan gaan we door naar de volgende vraag. De Nationale Nieuwsweek. Wie is volgens Zakenblad Forbes op dit moment de machtigste mens op aarde? Weet ik niet. Poetin, volgens de topman van welke bank gaat die bank begin 2015 naar de beurs? Salman. Van de ABN. ABN AMRO is goed. Welke Belgische politieke partij wil een eind aan het Belgische premierschap? NVA. Goed. Hoeveel vrijgelaten Franse gijzelaars in Mali kwamen gisteren aan in Parijs? Pas. Vier. In de sporttunnel onder welke zeestraat viel gisteren de stroom uit? Pas. De Bosporus. Hoe heet het bedrijf dat stopt met reclamespotjes... waarin het voormalig pvda raadslid Bert van der Roest acteerde? Pas. Independer. Bij welke amateurvoetbalclub is een paar uur na een bekerwedstrijd... tegen een eredivisieclub ingebroken? Kozakkerboys. Welke drukkerij wil 170 banen schrappen? Saanomaan. Roto Smeets is dat. Welke Nederlandse voetbalclub heeft een deal... met het 16-jarige Jamaicaanse supertalent Ten, Leon Bailey gesloten? Hoe? Pas. Ajax natuurlijk. Welk merk borstimplantaten <laughs> blijkt toch geen gevaar te vormen voor de gezondheid? Pip. Dat is goed. Hoe heet de bewindspersoon die van de Tweede Kamer... het contract met de eigen veerdienst de Schelling niet mag opzeggen? Pas. Dat is Wilma Mansveld. Steeds meer mensen uit welk land vragen asiel aan in Nederland. Syrië. Dat is goed. Welk vliegveld hoeft van de Raad van State zijn poorten toch niet te sluiten? Eelde. Twente. Hoe heet de club waarmee Xander Boogaarts de World Series won? Red Sox. Dat is goed. Boston Red Sox. Welk eiland krijgt ruim 2,6 miljoen euro om het grootste zonnepark van Nederland te bouwen? Pas. Welk eiland? He, zei ik. Ja. Yo, ik, ik Ik ben helemaal dicht geklapt. Volgens mij is dat aan het begin van ronde 2 al het hoofd in de schoot ge, gelegd. Zo van, uh, het nee. zal allemaal wel. Ja. Nou, ja, um, ja, nou ja, ja. ja, dat is jammer. Inderdaad. Ja. Vijf waren er goed in deel 2. Dat ja, was trouwens geweldig. Ameland, die laatste. Is er, is het is niet een record, denk ik wel. 25, of niet. Nee, nee, nee. We hebben, we hebben soms mensen gehad die hadden helemaal geen punten. Oh, nou gelukkig. Ja, maar die zijn geëmigreerd intussen hoor. Ja, ik kan me nu ook niet meer aan vertonen aan de universiteit natuurlijk. Nee, nou ja, ik vind het moedige poging, laten we het daarop houden. 25 is uiteindelijk de totaalscore. Ik geef mee naar uh, huis de kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de mokken en de lunchbox. Dank u wel. En een goede reis terug. Oh. Wij melden ons uh, als gezegd met uh, de werklunch, dat doen we zometeen na het NOS Journaal. En die werklunch zal zijn met Michel van Hulten, kandidaat voorzitter voor 50+. Plus.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 Accountants en belastingadviseurs die kunnen analyseren en kansen creëren. Dat vinden ondernemers heel waardevol. Mazaar. Verandert kennis in kansen. Kijk op mazar.nl. Voor een perfecte akoestiekoplossing ga je naar incatro.nl Comfort heeft een klank. Boxspring Starline. Bekijk dit voordelige meesterwerk tijdens de Poelman-expositie. Poelman.nl Niet zo slim. Extra voorraad in je magazijn niet meeverzekerd.